Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De kiesraad stelt de komende dag de definitieve uitslag vast... van de Tweede Kamerverkiezingen. Dan wordt onder meer duidelijk hoeveel stemmen... de partijen precies hebben gekregen. En ook wordt bekend hoeveel stemmen op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht... en welke kandidaten met voorkeurstemmen in de nieuwe Tweede Kamer zijn gekozen. Ook wordt de definitieve verdeling van de rechtszetels vastgesteld. Donderdag bleek na een herberekening van rechtszetels dat de PvdA zou uitkomen op 38 zetels en GroenLinks op 4 en vanmiddag maakt de kiesraad bekend of dat inderdaad zo is. Woensdag neemt de oude Tweede Kamer afscheid... en donderdag worden de nieuwe leden beedigd... en komt de nieuwe Kamer voor het eerst in vergadering bijeen. In Mexico zijn de verminkte lichamen gevonden van 17 mannen... die waren doodgeschoten. De lichamen werden gevonden op het terrein van een boerderij... langs een snelweg in het middenwesten. De procureur-generaal in het gebied zei dat de mannen... waarschijnlijk in een ander deel van Mexico zijn vermoord. Over de identiteit van de 17 doden is niets bekendgemaakt... De procureur-generaal zei alleen dat ze bijna allemaal aan elkaar waren vastgeketend. In Mexico woedt al jaren een felle strijd tussen drugsbenders... waarbij vaak slachtpartijen worden aangericht. Vrijdag werden in de westelijke staat Guerrero in een vrachtwagen... de lichamen gevonden van 16 mensen. Ook zij waren doodgeschoten en sommige lijken vertoonden sporen van marteling. In de Amerikaanse staat Arizona zijn de lichamen geborgen... van de inzittenden van een neergestort KLM-lesvliegtuig... De redding verliep moeizaam door het onherbergzame terrein. Aan boord van het vliegtuigje dat donderdag verongelukte waren twee Nederlanders. Een piloot in opleiding van 19 en de instructeur van 68. Ook vlogen een 25-jarige Amerikaanse veiligheidsfunctionaris mee. Het toestel is tegen een rots gevlogen. Het weer vanuit het Westen meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Ook overdag bewolkt en af en toe wat regen. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar is er ook zon. Tot ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. In de blokbetonnen jungle van projectontwikkelaars... staat de studio van Liene...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 ze sprooit met mooie noten naar de Midnight radioten. Mm -hmm. Adeline, wat Op leuk om zijn, je te zien. Op zijn cd wil Helm eens even komen. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? Bij mij kan je alle kanten op. Oké. Okay. Hé, hey, oh, dat is ook wat. Ik hoor mezelf niet. Ik hoor mezelf niet. Dat is heel grappig. Daarom is het waarschijnlijk ook zo zacht. We zijn al begonnen, maar daar komt Nico. Eh, welkom, welkom, lieve luisteraars. Ga jij even iets voor mij doen? Ik vind het heel gek. Zo naar als je jezelf niet hoort. Is het? Ja. Oh, ja, hè. Oké. Okay. Sorry! Nou, daar waren we dan en ik kon uh, Dr. Bongelbrein iets ja, langer zingen. Uh, ik heb uh, hele fijne gasten vannacht. Ik heb... Ja, Nico, Toedaloo. Doe Nico maar uit. Ja, oké. Okay. Goed, uh, fijne gasten. Ik heb de maestro's. Welkom, heren. Hè, dat is dus uh, Frankie Maestro en uh, Midas Master. En Gilles Maître, <laughs> toch? Zoiets? Dus maar wat en, uh, en Jelle. Jelle, wat, wat, wat ben jij dan? Ja, maar gewoon Jelle. Oké, okay, nee nou hoor. Het zijn uh, Frank, Midas en Gilles Meester en, uh, en Jelle van Tongeren. Uh, twee zonen en, en een vader en uh, nog iets erbij. Goed, uh, <laughs> vinden jullie het niet te laat? Redden jullie dat zo? Is de neef? Nee. Het oh, nee, nee. Mentaal. Vol, ja. uh, volle neef. Volle ja. neef, ja. Hé, <laughs> hey, niet te laat? Zijn jullie dat gewend? Zo laat spelen? We spelen altijd zo laat. Ah ja. Nee. Het Natuurlijk is het een, een beetje laat. De kinderen moeten weer, of tenminste, ja. deze Gelukkig moet morgen we weer naar school. Oh, oké. Okay. Gilles heeft eerst twee uur vrij. Ja. En jij, jij bent toch ook nog aan de studie middags? Ja. Als het goed dat is. Dat is een lastig verhaal. Maar ik, ben, ik moet morgen niet naar school. <laughs> nee, in geval. nee, je moet niet naar school, maar je moet wel studeren. Ja, zeker. He, wil je dat einddiploma nog eens halen? Ja. Ja, nou, dat, oh die. Oh, wacht even. Nou goed, ik weet niet of die open En eh, Wat zou ik zeggen? Eh, eh, nou, ik ben ontzettend vereerd dat jullie er zijn. Hè? Ik heb eh, elke dag deze zomer naar jullie geluisterd. Want ik heb die cd eh, met die onmogelijke titel, die heb ik helemaal grijs gedraaid. Zou je mis voor willen lezen? Fresh hair and business class, but party hardy. Bijna helemaal. Niet goed? <laughs> Volgens mij staat er nog casual bij. Casual me. staat er ja. nog tussen. Oh, echt waar? Oh, nou, is, doe jij mis dan? Fresh hair and business class, casual, but party hardy. Alright, zoiets. Nou, uh, ik weet niet, als het goed is, dan... Uh, ik, ik, ik doe niet aan uh, webcammen, maar... Uh, <laughs> Midas, die had er wel een beetje op gerekend, want nee, helemaal, die ziet er helemaal een mooi uit. Hij Met heeft licht. zijn strikkie om, hij ja, heeft zijn bril ja, op. Ja. En hij zegt van, ja, uh, ah, zetten we later op YouTube. Dus uh, ik maar, hoop maar, dat Vincent uh, de knopjes bedient als ze daar gaan spelen, Ja. Dus, dan, dus nu heb je, dat is uitzonderlijk hoor, want ik hou er helemaal niet van dat nee, gewebcam. Radio is in your head. Nee, maar dit voor de band doe ik dat heel graag. En uh, ik zou zeggen, laat me horen hoe jullie klikken. There is a very quiet boy. If you look into the heart Within the lonely one you find he's been deceived By broken vows and lies Is it good to have pride Longing to hide all your heartaches and fears Is it wise to be called To struggle to hold back the tears You could only see the boy mm, They call the lonely one You know that since you're gone The lonely one is me Ik ga even zeggen wat we vannacht allemaal hebben. Uh, vannacht de winnaar van de NTR Radioprijs voor aanstormend jong radiotalent. En dat was alweer een Vlaming. En de tweede prijs in de publieksprijs uh, hoorde u vorige week. Er waren ook Vlamingen. Nou, dit keer is het Lucas de Rijke, stu student uh, journalistiek aan de Hogeschool van Vlaanderen. Hij maakte de horizon van het heelal. Nou krijgt u het volgende uur te horen. Nou, en uh, hoorspel op herhaling. Ja, dit keer geen hoorspel op herhaling. Ah, gedoe met rechten en centjes, ik word daar helemaal gek van. Maar ik heb iets anders, moois. Dat is namelijk nog een van die nominaties. Uh, dat is Elie Elise Hoopmans. Die maakte een heel mooi schrijversportret van uh, Arnon Grunberg. Echt waar. Ko van Gemert, die krijgt de versterking op het poëzievlak. Want uh, net als toen dit programma zes jaar geleden begon... Krijgt u de komende maanden wekelijks van, doch, van dichter F. Starik. Een gedicht dat zijn nieuwe negende gedichtbundel dichtbundel, sorry, niet zal halen. Uiteraard met toelichting. In januari verschijnt dan de bundel getiteld Door. De voorstelling Wuivend graan van Wim T. Schippers, die is in uh, reprise. Nou, echt zeer van harte aanbevolen. Heeft een van jullie hem gezien? Ik heb wel die vorige voorstelling van hem gezien. die vond ik ook ontzettend leuk. Hoe heette die Toch al? niet het diner, want daar vond ik geen reet ja, dat was het aan. Diner. Dat was het... Nee. <laughs> oh, dat was ook niet van hem. Dat is... Nee, dat is gelul. Dat was natuurlijk... Nee, dat is van, nee, van Koch. Nee, is... nee, dat is ook het verschil. Oh. Nee, ja, ja, nee. Nou, dat... Maar dat weet uh, het nippertje. Het, het nippertje. Het, het, het laatste was dat niet het laatste Kees Hulst, Het Kees Hulst, toch? Ja, ja, ja. Dat was een heel ja, leuk stuk, ja, ja, ja precies. Ja. Nou, dit is ook fantastisch. Uh, dat is Kees Hulst ook weer in de hoofd Want Hij is gewoon de allerbeste uh, Wim T. Schippers acteur, vind ik. Uh, nou, ik heb een, de openingsscène. Nou, verder attendeer ik u ook even op de voorstelling Lebensraum van Jacob Ablon. Die is briljant. Ja, die ga ik morgen kijken. Jij mag Ach, zien. Ja, hij is echt heel goed. Ja, vertel. Setjes nou ja, Het is gewoon Buster Keaton en dan de beste scènes... en dan nog net iets leuker en, en beter gedaan. En dat op toneel? Ja, het is ongeveer. Helemaal te gek. Ja. Dus, dat is een nou, fantastische aanrader... want ik heb hem dus nog niet gezien. Hij heeft er vorige week met deze voorstelling... de grote Mienprijs 2012 gewonnen. Hij uh, uh, speelt deze hele maand en volgende maand overal in Nederland. Dus ga dat zien. Uh, nou, verder vers Mysterie van Emily, uh, verse Track Tracers, muziekles van Rex van Beuningen. Nou ja, wat verder nog ter tafel komt. Oh ja, ik heb allemaal leuke nieuwe muziekjes van, heb je, ken jullie dat? Die band J, nee, uh, Alt-J. Z ken ik wel. Alt-J, nee, want Alt-J was vroeger, dan kreeg je Delta. Ja, dat Ah, okay. Als je het op je computer hebt. Ja. Altijd. Okay. Altijd. Nou goed. En dat is dan oneindig. En dan, nou ja, goed. Heel erg Engels. Ah, rare jongens uit Engeland. Heel leuk. Maar goed. Um, oh ja. Uh, de, slot in de website heb ik natuurlijk. He, www.adelinevonlier.nl. En dan kan je ook van alles podcasten. En terugluisteren. En uh, blah, blah, blah. Je kan ook mailen naar het Goede Leven. Het Karo.nl. Je kan mij bevrienden op Facebook. He, dan post ik ook allemaal die muziek. En whatever. Je kan twitteren. N8VH Goede Leven. Je kunt uh, ook naar ons luisteren via de site uh, van, van mij natuurlijk. Maar ook via de Radio 1 site. En, pff, nou, uh, weet je wat? Ja, we gaan weer muziek spelen. Ja? Doe maar. Wat gaan we spelen dan? I, I ja? got a feeling. Got a feeling. Moet Alright. MUZIEK Feeling that tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good good night. I, I got, got a feeling <laughs> that tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good good night. Tonight's the night. Let's live it up I got my money Let's spend it up Go out and smash it Like oh my god Doom off that sofa Let's get it up I know that we have a ball If we get out and go out And just lose it all I feel stressed I wanna let it go Let's go way out and space out And move all control Fill up my cup Muzzle top Look at their dancing to shake it off. Let's paint the town. Let's we'll shut it down and let's burn the roof. And when we do it all again, and we do it and do it and do it and do it, live it up and uh, do it. We do it, do it and do it and do it and do it and do it, live it up and do it. Cause I got a feeling.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 Die was helemaal perfect. Die was helemaal perfect. Dat is zo leuk om te zien, zo'n zingende drummer. Te gek, Midas. Vreselijk. Oh ja, die doet het nou. weer. Wat vreselijk. Ja. Nee, maar ken je het origineel ook? Nee, dat is van? De Black Eyed Peas. Ach ja! En dat is een dansnummer. Ja. Ja. ja! Oh, natuurlijk! Ja. Oh! Was ik helemaal, had je mij helemaal doen vergeten? Nou, kijk. <laughs> Kom jij even zitten, Frank? Natuurlijk. Ja, dat is goed. Huh? Moet je dat ding even. gillen uit hem even. Gillers uit hem even een uurtje vast. Nee. Oh. Grote contrabas. Uh, Frank zong ook mee. Ha, Heren. Nou, jij bent een waanzinnig uh, muzika mu muzikale vader. Hey, je hebt eerst die jongens gemaakt en uh, toen die bent. Band... Ja, dat is ongelooflijk. <laughs> ja. Nu kan ik het loslaten. Uh, uh. Kom jij uit een muzikaal nest? Nou, van mijn vaders kant helemaal niet. Oh. Dat was het zo dat, uh... Wat deed je vader? Mijn vader die was leraar Frans. Oh, ja. ja maar, en die had vroeger pianoles. Maar ja, het enige wat hij een beetje kon was marsen, omdat het ritme vrij eenvoudig was. Maar nee. iets anders kon hij eigenlijk niet spelen. Nee. Maar van mijn moeders kant wel. Mijn, de, de vader van mijn moeder was fluitist. Ah, oké. Okay. Ja. Goed. Ja. Hey, en uh, uh, jouw eerste instrument? Mijn eerste instrument is gitaar. Ja. ja. En begonnen? Hoe oud? Uh, Dat was ik elf. Ja? En toevallig heb ik nog vanmiddag met mijn buurjongen gespeeld van toen. En die buurjongen die, dus die gaf mij een gitaar. En die heeft me toen drie akkoorden geleerd: namelijk de E, en de A en de B7. En dan kan je eigenlijk alle rock roll liedjes mee spelen. Oh, okay. <laughs> dus toen hebben we een Elvis bandje zijn begonnen. Ja? En nou, daar heb ik toen een paar jaar met hem mee gespeeld. Op de middelbare school was dat? Uh, ja, ja? Dus toen ik, nou, ja, toen ik elf was. Dus ik nog net daarvoor. En bij hem dan op de middelbare school, want hij was twee jaar ouder. Ja? En uh, toen heten we Eleventh Heaven. 11. Ja, ja. Hey en, en de volgende band? Dat was ook een middelbare school. Niet? Oh, daarna. Nou, toen ben ik een bandje begonnen. Nou Ik heb ook nog wel een ander bandje gezegd. Maar goed, dat, dat heeft eigenlijk nooit veel... Uh, we hebben alleen maar heel veel mee gerepeteerd. Maar toen ben ik een bandje begonnen. Dat heette Hot Club de Frank. Toen nou? al? Ja, ja, toen was ik uh, ja, 17, denk ik. Echt waar? Ja. Want dat bestaat tot op de dag van vandaag nog. bestaat nog steeds. Een en daar, is daar zit Jelle ook een, een gevierd ja. lid van. Ja, nee, dat klopt. Ach, ja, maar Jelle okay. zit er nog, zat er niet vanaf toen al bij. Nee, nee, nee. nee. nee. En Hot Club de Frans, omdat, Frank, ja, Frank, ja. omdat jij de muziek van, uh, van toen, Django Reinhard toen al fantastisch toen vond. Toen vond ik de muziek heel leuk. Het was, ik zat samen met, iemand, met een vriend. Nee, toen vond ik het <laughs> nog leuk. Nu luister ik er nooit meer naar nee. <laughs> Maar ja. goed, ja, ik kan het kan niks anders. Nee, oh. nee, nee, maar ik zat met een vriend op gitaarles. En toen wilden we samen wat uh, gitaar gaan spelen. Ja. Ja, en dan was dat hele geschikte muziek voor om wat te gaan doen. We wilden jazz spelen, met twee ja, gitaar. Toen kwamen we al direct op Django. En toen ging diezelfde buurjongen overigens, die, waar ik gisteren nee vandaag nog mee heb gespeeld. Of eigenlijk is het nu gisteren. Maar, ja. uh, maar die dus toen ik elf was, uh, mij de gitaar gaf, uh, ja. die ging toen Bas daarbij spelen. En is hij doorgaan, die buurjongen, in de muziek? Nee, nee, die is niet... Uh, ons laatste album ja hij is hij heeft nu een soort studio in zijn tuin dus hij is altijd nog met muziek bezig okay. en hij speelt ook veel ja? maar hij, het is niet zijn hoofd uh, het is niet zijn bron van inkomsten nee, nee. Hey, met deze, met uh, de muziek hot club de frans uh, de muziek van Django Reinhardt dat is toch hartstikke moeilijk is dat moeilijk, is toch ja. niet, niet voor de hand liggende gitaarwerk uh, nee nou, nee nee ik ben ook meteen slaggitaar gaan spelen want dat <laughs> zo de ik daar dat vond ik veel te ingewikkeld ik ja, kon en... die andere jongen beter. Oké. Okay. Ja. En toen kwam de contrabas of niet? Ja, dat is pas veel later. Die heb ik, uh, ik speel nu denk ik een jaar of... Nou, ik speel denk ik nu al wel weer tien jaar contrabas. Maar goed, ik ben inmiddels ook alweer in de veertig. Ja. Dus, uh, dus dat is toch alweer een stuk later. Maar je speelt dus al 25 jaar heb je die band. Hoe lang heb je die band nou? Ja, ja zoiets, oh. hè. Ja. Je, je... ja, dat is ongelooflijk. Maar oh, jullie... ja? bijgezegd wordt dat ik dus en die gitarist... Die zitten er nog steeds allebei in. En voor de rest is die band helemaal ja, anders. Ja, ja. Okay. ja, Maar goed, naast het, naast het uh, muziceren ben jij... Je bent niet na, na, uh, hoe heet het? na de middelbare school naar het Nee, Nee, dan? nee, nee. Why ik not? Heb, uh, omdat ik dat... Uh, ja, ik, uh, ik dacht dat ik het niet zou kunnen, dat voorop. Ik had, dat had het best leuk gevonden hoor. Ik heb het ook niet geprobeerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Maar um, uh, ik kon bijvoorbeeld geen noten lezen... Ik noem maar iets. Klein nog steeds niet? Dat kan ik nog steeds niet zeggen. Okay. Nee, dus, nou dus ik zat helemaal niet. Ik was niet, uh, ik heb wel gitaarles gehad even, maar ik was toch niet erg in die uh, goed opgeleid eigenlijk daarvoor. En ik moest dan flink bijscholen. Ja, ja. En uh, ik vond andere dingen ook leuk om te doen. Ja. En uh, um, uh, toen ben je iets heel anders gaan studeren. Ik ben filosofie, ja, en algemene literatuurwetenschap gaan studeren. Ja, ja. literatuurwetenschap. Ja. Heb je ooit die Lee Johan Huizinga-lezing van Karel van Dreven... De, de, de, de, de... gelezen voordat je begon? Nee. <laughs> je weet welke ik bedoel? Nou, volgens mij... Ik heb hem, het raadsel ja. van de onleesbaarheid? Oké, okay, ja. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat moet je niet lezen. Nee, nee ik, ik, ik ging in 1979 Nederlands studeren... en hij had het in 78 mm. uh, uitgesproken. Dus het was helemaal... Mm. Pff, maar goed. Maar je hebt daar wel wat geleerd bij literatuurwetenschap. Nou, ik heb vooral filosofie ja. En literatuurwetenschap was een tweede studie... Ja, ja. En, uh, Maar ik heb er wel wat geleerd. Ik nou vond het ja. wel leuk. Ja. ja, ja. Nou, in ieder geval met je filosofie uh, ben je echt uh, uh, in, de, in de vaart der volk... Uh, en, en, en echt heel duidelijk aanwezig. En nou, fantastisch. Je natuurlijk met je broer boeken, ja. boeken geschreven. Ja, klopt. Ja, dat heb ik veel gedaan. Ja, ja. Maarten en uh, de, de geboerdersmeester. Ja. En ik, ik luisterde vanavond nog naar een. Uh, dat is een, een experimenteel gedoe op, uh, bij de VPRO uh, op Radio 5. Uh, uh, Wim Brands, uh, ja. die doet het, het filosofische. Filosofisch quintet op de radio? Ja. Ja, is nu voor het eerst te Het Dat was de eerste aflevering. Was het de eerste? Ja, ja, ja. ja. Nou, ja. was wel aardig. Ja, was leuk? Ja, dan. die kinderen van mij zaten er doorheen te lullen. Maar okay, ik. Ja. <laughs> ja. Ik heb het niet gehoord, moet ik even zeggen. Maar jij hebt ook bijvoorbeeld uh, uh, filosofie bedreven op Lowlands? Ja, klopt. Ja, dit jaar stond ik op Lowland. Hoe ja. was dat? Ja, het was hartstikke leuk. Was, ik dacht van, nou, die mensen zijn niet geïnteresseerd in filosofie. Nee. Maar dat was niet zo. Nou, bleek wel achteraf, ik, ik had niet zoveel tijd. Het was heel warm en zo. En ik, ik, ik had het nogal druk in die periode. Dus ik ben niet echt voor de rest op Lowlands, Lowlands gaan kijken. Nee. Uh, maar het bleek dus wel dat we in de allerkleinste tent zaten, hoor ik, achteraf. Maar die tent was, vond ik nog heel groot eigenlijk. En die zat helemaal vol. <laughs> en ze zaten voor, echt goed te luisteren. En ze zaten heel goed te luisteren en mee te doen. Ja, dat was heel leuk. Was, ja. Want jouw onderwerp was, uh, wat zie ik? Nee, nou, ja, de... kijken. Kijken. Kijken. Ja, wat is de kern ervan? Kun je in ja, je, Mina. Dat is moeilijk, het was een heel verhaal. Nou, het, het, ging er, het was een, het was een gewoon technisch verhaal, eigenlijk. Ja. maar toch probeerde ik het uh, Ik probeerde eigenlijk te laten zien... dat jou, wat jij ziet heel erg bepaald is door, door, door jouw vooroordelen. Zeg maar. En, en dat, dat, dat dat eigenlijk positief is. Dus dat een vooroordeel wordt, is vaak een, een begrip waar mensen denken... dat het heel slecht is om het te hebben. En dat is natuurlijk ook zo als je er maar aan vast blijft houden. Precies. Maar dat je zonder die vooroordelen überhaupt ja. niks zou kunnen zien. Nee, dat ben ik helemaal niet eens, ja. ja. Dus dat, dat was eigenlijk het, het punt even heel kort samengevat. Oké, okay, ja. heel zinnig. Ja. Uh, wat, wat ging het door je heen toen jij uh, genomineerd werd als meest sexy man van Nederland? <laughs> door het tijdschrift GasLog. onderwerp. is een Nou, dat vond ik fantastisch. Ja? Nou, ja. een ja, ik heb een boekje geschreven over ijdelheid, hè. Dus dat is wel mijn onderwerp. Ik denk ook dat op een of andere manier dat ze daarom op het idee zijn gekomen om mij te nomineren en niet om een andere reden. Oh ja, nou, nee, en vanwege die valt op uit, de achterkant. Ja. Op de achterkant, die is flinke shop natuurlijk, daar ziet ja. er beter uit. Maar goed, hoe het ook zij, die uh, dat. Uh, die je er nooit bij vertellen. Dat nee, zeker. Um, uh, ik vond het natuurlijk wel leuk, maar tegelijkertijd is het natuurlijk lastig, want je wordt ook niet helemaal serieus genomen. En mensen die, uh, die, het is Ik, nou, het is ik lees te het blad vertellen. niet erg, dus nee, ik, ik, ik nee, ken de, het ook niet. Klossie heet er. Lees je het ja. niet? Nee. <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> nee, nou ja, goed. Het is, ik, het is in ieder geval altijd lastig. als iemand Ik vond het toch leuk. En dan, als ik ja. een vriend tegenkwam, dan had ik een enige schroom om te <lacht> zeggen... Van, nou, moet je luisteren. Ik ben genomen niet echt voor de mijn sexy man van Nederland. <lacht> maar ja. Uh, ja. Nou, oké. Hoe heet het? Wat wou ik maar, Ik wou nog één ding... Oh, ja, dat las ik ook. Oh, jij zie je, ik heb casual... Ja, en uh, <laughs> ja, business class casual but party stop. Ja, ja, kast je, kast je ja, nee, klopt. Nee, ik las ja. iets leuks. Um, en er komt weer. Uh, ik vind het een fantastische campagne. Nederland leest. Ja, hè? Uh, grote literatuur ja. wordt in de, in, de, in de kijker gezet, lekker goedkopen. Ja. En uh, dit jaar is dat een uh, fantastisch boek, Donkerkouw van Damakes. Ja, cool. ja. Heb je het gelezen, Gilles? Het gelezen. Ja, je ja. hebt het gelezen. Ja, ook een uh, recent. Ja. Recent? Ja. Ja. En jij? Ook gelezen? Nog niet, maar ik het ligt naast mijn bed. Oh, ik sta okay. het punt om okay. te lezen. Ah, ja. uh, Gillis schreef uh, ik wel eens een boek s'avonds als hij niet zo goed kan slapen en dan. Maar dit was een veel te spannend boek. Dat is, daar is hij alleen maar. Echt waar? Je maar hebt helemaal in één het doorlezen. In drie dagen uitgelezen. Willem-Frederik Hermans, uh, ja. Don we. En jij met een aantal andere schrijvers en ook met je broer... een daar een essay over ja, geschreven. Ja, klopt. Er komt een soort, je hebt, iedereen krijgt dat boek dan. Maar er is ook een luxe editie die je voor kunt kopen voor een tientje. Ja. En daarin staan dan uh, drie essays bij het boek. Waaronder okay. dus ook een essay dat ik samen maar. met Maarten heb geschreven. Ik ga het aanschaffen. Ja. Uh, gaan we weer spelen, zou ik zeggen, hè? Ja. Of niet? Ja, ja toch? Dan ja, zit Jelle daar stilletjes ja, in de hoek. Ja. Kan, kan ik iets voor je betekenen? Wil je nog wat drinken? Nee, joh, ik zit hier. Heb je genoeg? Wat gaan we spelen jongens? Dus? Moeten jullie niet een, een, een chipje Of een nootje of een klein scheen. Uh... We gaan eerst even wat spelen. Ja, doe maar lekker uh, spelen. I don't know enough about dingetje. Oh, okay. gaan, gaan we die dan doen? Dan. Ja. Oké. Okay. I know a little bit about a lot of things. And I don't know enough about you. Cause when I think you're mine, you try a different light. Baby, what can I do? You know, I go to school and I'm nobody's fool. That is to say, until I met you. Cause I'm a little bit about a lot of things. Cause I don't know enough about you. A jack of all tricks, master of none, and it is this a shame? I'm so sure, sure that you'd be good for me if you only played in my game. Cause I've been to school and I'm nobody's fool. That, that is the same until I met you. Cause I'm a little bit about a lot of things and I don't know enough about you. Master of none, and isn't it a shit? I'm so does It'd be good for me if you only play my game. I yeah, know school, and I'm nobody's fool. That is to say, until I met you. 'Cause I know a little bit about a lot of things, but I don't know enough about you. And a little bit. About another thing but I don't know enough about you but I don't know but I don't know but I don't know enough about you I don't know enough about you <laughs> that's a house nice. that's a house nice. Wat, wat zei je? Het dubbele eindje was perfect ingezeerd. Oh, was perfect Oké. Okay. Hé, hey, kom even zitten, Gillis. Want ik hoor jij helemaal niet. Hij denkt, ik kom er onderuit. Maar. En, en, en Midas trek jij dan die. Uh... Tuurlijk, dat trek ik de hele tijd. Begin gaan. jij maar vast even uit te leggen hoe dat dan zo gekomen is, de, de maestro's? De maestro's. Nou ja, Frank, ja. dus met die Hot uh, Club de Frank, dat 25-jarige gedoe, die bent. Uh, die speelde altijd in de zomer op allemaal festivals. En daar moesten wij natuurlijk mee. En er stonden we er een beetje voor Piet Snok bij. Toen dachten we op een gegeven moment... weet je wat, we dumpen gewoon al die collega's van hem. We gaan het lekker zelf doen. En, en da, dat was eigenlijk het idee. Dus het was eigenlijk meer om een beetje onze vakanties leuk te maken. Ooit het idee. Dus daarom hebben we vooral in het buitenland gespeeld. En voor de rest eigenlijk nog niet zo heel veel. Oh, je bent, je bent beroemd in het buitenland, maar nog niet hier. Het het nou, eigenlijk alleen zegt. in een stad in Hongarije genaamd Veszbrem. Dat maar... is onzin. En in een klein Frans plaatsje ja, ook ergens. Ja, ja. ja maar, maar eigenlijk, wij dachten niet: we dumpen die collega's, of collega's zoals Mieß zegt. Maar ja, uh, we, uh, die konden eigenlijk niet. Dus Dat toen. Niet. Ja, die en konden mocht je niet. Daar en toen nooit bij zich. Ja, nee, sorry. Maar ik stel me even kwetsbaar op. Ja? Uh, Jelle, die dacht: uh, laten we het uh, uh, met uh, die zonen van Frank doen. En dan. Uh, Noemen we de meesters. Precies, we zaten met een beentje spelen in Hongarije. Uh -huh. uh -huh. En er waren twee, uh, we zaten met z'n vier spelen en er waren twee. Uh, die konden opeens niet. Dus toen zaten we met, uh, met een probleem. En toen hebben we. Er zaten een oplossing. We, oplossing. we zaten eigenlijk een oplossing. En dat ja. is t, uh, nu twee jaar geleden of drie jaar geleden of wat? Het is twee jaar geleden inmiddels. Twee hè? jaar geleden. Nee, nee. Ja. Ja. Uit mijn hoofd. Volgens mij. Maar goed, dit is een grote Dan nou, Jullie raadseling. hebben al twee platen uit, dus... Uh... Ja, dat ja, dat is. Is. <laughs> maar kijk, als je op zo'n festival speelt, ja? moet je ook altijd een plaat hebben. Okay. Dus toen heb je wel eens een gekke plaat in elkaar gedraaid, en die foto gemaakt waar je, die jij op Facebook hebt gezet, ja? waar okay. Gilles nog heel jong is, die we heel snel even moesten maken voor ja, het festival. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Daar ben ik nog echt een klein ventje. Ja, ja. ja. echt een klein ja. Ja. Nou, nu ben je toch al, ben ik een beetje klein ventje. 16. Je bent al 16 toch? Ja. ja. En Midas? 18 nee Volwassen. Oh. Oh. Hey, uh, hoe is dat bij jou, uh, dat drummen? Jij was echt zo'n baby die uh, zo'n soort... Ze dachten, oh my god, zo'n ADHD. Uh, uh, uh, ja, ad alleen maar ADHD. Alleen, nee, maar had, nee, overal op trommelen. en toen... ja nee, nee, ik had geen ADHD. Ik was drie, trouwens. Okay. En ik had ik, op een gegeven moment op Koninginendag. Ik speelde vaak op Koninginendag. En dan wilde ik daar per se bij horen. En ik wilde ook altijd gewoon een normaal geaccepteerd lid zijn van de band. Dus ik mocht niet het schattige jongetje zijn. Daardoor heb ik ook heel lang niet gedrumd. Omdat mensen altijd, kijk, schattig, vond ik niet leuk. Nee. Dus ik, dan zat ik daar met een soort strijkplank met daar trommeltjes op en ik had één stok en een, uh, een uh, niet een staafmixer, maar waar je zeg maar met de hand ja, mee roert. Ja, waar was je garde? Een garde. Dat en was ook ik... een waar je over? Op... Volgens ja. mij waren het ook verfblikken. Een garden en een één stok en daar speelde ik dan mee. Dat ja. heb ik een jaar of twee volgehouden. En toen kreeg je toch een echt drumstel? Nou, toen kreeg ik één trommel en een bekken. Ja? En daar heb ik toen de befaamde brushes techniek mee geleerd. Zoals je het nu ook nog doet. Zo lekker, zoals ik het nu ook ja. nog doe. ja, de Django Reinhardt. Uh. Ja. Heb je les ja. gehad? Niet hard, ja. Ja, nee, maar in de stijl van Django Reinhardt. Ja, okay, ja. Okay. Ja. Maar heb je ook, ook les uh, gevolgd? Ik heb verschillende leraren versleten in de loop der jaren. Alright. Oké. Okay. En uh, uh, zit je nog in andere bandjes, behalve de ik zit, Ja, ik kan nu gratis reclame gaan maken. Ja, ja? Ik zit in de Waterpolitie, een Nederlandstalige poëzie, pop. Ja? Ik zit in... Ho of, of, of, hoe gaat dat? Wat is dat? Hoe klinkt dat? Nou, ja, dat is zeg maar, een beetje dansbare popmuziek, maar dan met teksten van spinvis of zo. Oké, okay, hoe je even een flirtje? Ja, dat is een beetje, moet ik in mijn zaar. eentje, ik ben niet zanger. zanger. Oh, is niet zanger? Nee, nee, nee. maar ik, ik wil best heel graag proberen een imitatie te ja, doe een doen een van... een klein stukje. Een klein Nee, is goed. Kijk, dit is, dit is echt toonaangevend als het gaat om de poëziepop. Ja, okay. oplet. Sta, ja, oplet. Sta, ja. Hij staat aan, hè? Ja. En moet je er wel iets bij zeggen? Ja. Oh. Um, nee, maar dat was het eigenlijk. Oh, okay. Paukenslag boem. Ja, Precies, nee, andersom hè? <laughs> boem, paukenslag. Ja, ik ja, okay. heb toch wel een stukje tekst had je Nee, echt niet. Het, is, het gaat heel diep. Maar goed, dat is dus de waterpolitie. In de koude voorjaarsnacht ja. zingen, de onsterfelijke nacht te gaan. Pre Precies, ja. dat is het. Precies, ja, nou ja goed, dat Dus is de waterpolitie. De waterpolitie en? en de directie zit ik ook in. Dat is trouwens met Sjaak, die hier ooit ook te gast was. Sjaak van de Merry-Go-Round. Van de ja. Merry-Go-Round, sorry, ja. vergeet het. Shaak, het uh, Tissen. Ja, Tissen. Ja, Tissen, ja. Uh, daarvoor maken we geen reclame. Nee, nee. Dus, uh, nee, nee. Nou, Zijn je nou Sjaak van de Merry-Go-Round? Ja. Ja. Maar ja. die, en, en, en wat is dat voor muziek? Uh, dat is een soort fusion jazz-achtige uh, En hoe ik gedoe? dat? Oh, daar heb ik ook een heel mooi voorbeeld van. Nou, te gek, hè? <laughs> ja. Dank je. Oké. Okay. Uh, Goed, en maar volgens mij heb jij uh, een, een meerdere eisers in het vuur, want uh, je, je houdt van jezelf presenteren. Ik zag ook nog een fantastisch filmpje wat jouw moeder, Valérie Gramberg, gemaakt wat? heeft. Strand, oh, ja, daar, daar zag ik dat Sorry. je dat het acteren je ook enorm trekt. Ongelooflijk, ja. En je moeder ja, is nou. fotograaf en, ja. uh, en filmster. Ja. Ja. Nee, ja, ik was vijf ja, of zo. Ja. En je ziet ook, Valérie, als je goed kijkt, zie je in de auto de hele tijd aanwijzingen van... loop nou daarheen, want ik ja. deed echt niks. Ik was echt een on onstuurbaar projectiel. <lacht> nee, maar eh, nu, als je eenmaal dat, dat eindexamendiploma ja. gehaald hebt... dan ja. wordt het eh, of het conservatorium of de toneelschool of ja. helemaal iets anders? Nou ja, dat zijn wel een beetje de hoofddingen. Maar goed, dan heb je ook nog weer een grote verscheidenheid aan conservatoria en toneelscholen. Maar En ik vind vrij veel dingen leuk, dus ik ga het denk ik gewoon allemaal heel veel doen. Ja. En dan kijken wat ik het leukste vind om de rest van mijn leven aan te vergooien. Ja. Hoe is dat met jou, uh, uh, Geris? Die muziek, die, die gitaar, kwam wat later? Uh, ja, later dan Midas. Maar uh, ik was acht, bijna negen. En toen, uh, toen was er dat je de school bent en daar zat Midas in. En toen dacht ik, oh, daar moet ik ook in zitten. En toen dacht ik gewoon, nou, ik kies lukraak een instrument uit. En dat was toen de gitaar. Ja. En heb je ook les gehad, veel les gehad? Uh, nou, eigenlijk begonnen we met mijn vader en nu is hij inmiddels drie jaar op les bij, bij mijn Ja. Toen dus Frank zei, uh, ik kan je niet meer zoveel leren. Ja. Dus dat vond ik ook heel erg leuk om te horen. Maar ja. dat, uh... is, is hij goed? Ik, ik heb geen... Hij is bescheiden, hè, die jongen. Ja, ja, ja, ja, volgens mij. Ja. Hij is ongelooflijk ja, hij, hij goed. Hij nee. is ongelooflijk goed. En, en, nee. en is het echt een passie van je of is het iets van, nou, dat vind ik wel gezellig met mijn familieleden? Of is uh, het, ga je erin uh, door? Ik vind het niet zo gezellig met mijn familieleden. is wil nee. het liefst zijn eigen ja, geen ja. Nee, trio. Nee, nou, ik, ik, ik vind het heel erg leuk om te doen. Maar uh, soms denk ik, eigenlijk heb ik nu meer zin om achter de computer te gaan zitten. En, en wat te doen dan? Weet ik veel. Facebook of zo. Nee, net, zo nee. net zoals jij je tijd vergooit. Maar, ik? <laughs> yeah. oh, ik verga nee, dat is allemaal voor het programma. Oh, oh oké. Okay. <laughs> nee, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, Maar en, heb je al enig idee? Je zit nu in de vierde. Uh, wat je, wat je wil doen hierna? Welke kant het op moet? Nou, eigenlijk niet. Maar misschien, ik heb wel... Ik wil sowieso een tussenjaar en dan dacht ik... Het aardwant... gaat niet reizen, hè? Dat vind ik zo nee. gezeik. Ja, nee, nou, vind ik echt, dat wereldreizen, ik. Ja. Ja, wereldreizen. Nee. Oh, dat vindt, lijkt me echt kloot. Doe maar... maar in je hoofd een wereldreis. Maar, nee. <laughs> <laughs> maar het lijkt me best leuk om een tijdje bijvoorbeeld in Frankrijk te zitten, omdat Frans ja. spreekt me heel erg aan. Oké, okay, echt. Erg... Dat is wel een leuk adresje. Ja, wel... ja nee, maar het is, het is ontzettend leuk om naar het buitenland te gaan, maar dan moet je werken, moet je iets doen. Ja, nee. Niet de dat, toerist uithangen. Om te financieren lijkt me dan gitaarspelen erg leuk. Ja, te gek, toch? Ja, precies. Alright, Maar uh, eerst mijn school afmaken. Eerst mijn school afmaken. <laughs> nou goed. Laten we iets horen, jongens. Wat ja. komt we spelen. We uh... Ja, Heel moeilijk. En deze... Deze ken je misschien ook wel ergens van. Oké, okay, ik ben een heel erg dommertje hoor. Maar ik ga ja, goed luisteren. Oké, okay, doe maar eventjes rustig. Take your time. Dan uh, lullen wij nog even door. Um, ja, sorry. Um, um, um. Um. Hoe is het eigenlijk met jou? Ja, nee, het gaat goed. Het gaat goed. Gaat goed. Gek ik, nee, ik. Ja, de crisis, hè? En die kabinetsformatie. Nou, dat was wel een gedoe. Hè? Ja, nou, hoe dus voelde die... jij je nou, uh, uh, wat is het, donderdagochtend? Aan de ene kant opgelucht. Nou, maar met... toen dacht ik, er zijn toch wel heel veel mensen in Nederland. die alleen gekozen hebben voor. Ik en de rest kan stikken. Ja, nee, dus ja, Die ene partij, weet je. Ja. Die... En nu zijn ze uiteindelijk allebei. Dat is ook nog het geval. Ja, daar maar. heb je dan ook niks aan. Nee. Want die passen helemaal niet bij elkaar. Nee. Dat vind nou, ik wel ja, gedoe. Nee, ja, het zal wel ja. moeten, maar. We zijn klaar volgens mij. Wishing, well. I don't guess me, I'll never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way, I'd trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss, I wasn't looking for this, but now you're in my way your stare was holding, my nice stress legs were showing, hot night wind was blowing where you think you're going baby hey, I just met you and this is crazy but here's my number so call me baby It's hard to look right at your baby. Here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other girls that try to chase me, but here's my number. You took no time where to go, you took no time for the fall. I take no nothing at all. But now you're in my way. I beg and borrow and steal at first sight and it's real. And now you know how to feel it, but it's in my way. Your stare was holding hot night, wind was blowing, hot night, wind was blowing, where you think you're going, baby.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 me me Ik heb een iPhone gekregen, maar ik weet helemaal niet hoe, hoe, waar, waar je, als je een foto maakt waar je op moet drukken. Ik denk op dat knopje met de camera. Waar dan? O, op dat onderste? Ja. Oké, okay, en hoe zoom je in dan? Uh, dan moet ik zelf uitzoeken. Oh, dat moet ik zelf uitzoeken. Ben jij ook al onderdeel van de iPhone-gekte? Ja, ja, nee, ja, ik heb hem net gekregen. Wacht even zo. Ja, dan moet ik dus op de site zetten. Maar ik, en hoe zoom je dan in? Want jullie zijn ook heel ik denk erg. Met de harde met, met de, Haak -haak. Ja, precies, de volumeknopjes. Oh, was in Amerika. Oh shit, dat doe ik weer iets fout. Oh. Hey, fuck, fuck, fuck. Hadden ze voor een talkshow hadden ze de nieuwe iPhone 5, zogenaamd, terwijl die nog helemaal niet uit is aan mensen gegeven. Ja. En dat was eigenlijk de iPhone 4. En dat was aan mensen die ook gewoon een iPhone 4 hebben. En die mensen die reageerden gewoon als. Wow, nee, dit is te gek. Oh, ik hou echt van de nieuwe iPhone 5. <lacht> terwijl het dus gewoon precies dezelfde telefoon was als ze ja. zelf hadden. Dat is schandalig. Ja. Jelle, kom jij je even wij... zitten. Jelle, Jelle van Tongeren, jazz en componist... van Sigeuner tot Bebop. He, je zit ook in, natuurlijk in de andere band, de Hot Club De Frank. Uh, uh, maar ook in de Busquitos. Busquitos. Busquitos. Busquitos. Ja. En dat is uh, met... Uh, ja, nou ja, met wie? Met andere mensen. Met, uh, <laughs> maar dat is wel die band waar het allemaal mee begonnen is met uh, maestro's. Want we zouden eigenlijk met die band, hè, de Busquito's, dat is een combinatie van Busken op straat spelen en Mosquito's. En Ik kom uit Haarlem. Dat zijn muggen. Bosquito's heel erg grappig. Kleid <laughs> oh, je het even Maar goed, uh, niemand van die band die kon spelen in Vesprum in Hongarije. Dus dan hadden ja, we Frank gevraagd. Ja, iemand En werd ik ervan. Ja, oké. Maar uiteindelijk. Ja. En, en toen is het dus begonnen met de Meisters. Maar dat verhaal is uh, inmiddels bekend. Okay. Maar dat is dus met andere mensen. Trouwens, dat, uh, dat plaats in uh, Hongarije. De, wat is dat voor festival? Ik ken alleen maar het Siget. Ja, nou, het Siget is veel kleiner. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> okay. ja. Oké, okay, nou goed, nou, betere muziek lijkt me. Uh, maar jij doet ook, uh, ik heb even zitten kijken op jouw website, ontelbaar veel projecten. Pigal 44, hè, met gitarist Reinier Foot. dat is dan moderne Django? Ja. Uh, ja, voor ja. voor mooi. Ja. Met uh, Roline, uh, Rolina Kros, natuurlijk. Ja, die op, Frank uh, ook bij Marsletoff ja, uh, ja, zingt, hè? Prachtig. Ja. Ik vind dat zij zo mooi. Dat is toch zij die dat uh, Amsterdam haalt? Uh, ja. oh, dat heeft ze heel mooi gedaan. Ja, prachtig. prachtig. Ja, okay. En dan heb je uh, het Thomas Baggerman Trio, wat een naam. Ook lekker Gypsy Jazz, hè? Ja, ja ik zit veel in die uh, Gypsy Jazz hoek. Ja, ja. Pion. De, no je bent wel klassiek begonnen, maar op een gegeven moment dat je ziet van is niks. is niks. Ja. Ja, ja. Dan moet je opboksen tegen, ook dat. Nou, dat was niet helemaal de strategie nee. hoor. Nee. Maar uh, ik, op een gegeven moment kwam ik ermee in aanraking en uh, ik vond dat te gek. Ja. Toen uh, ben ik een beetje gaan meespelen met, uh, met platen en, uh, nou. en, je bent fulltime muzikant nu. Ja. ja. Dus echt van links en rechts, overal meespelen. En, ja. Uh, Zelfs om twee uur s'nachts op Zelfs de radio. Zelfs om twee uur? Ja. Godzame. Hey, uh, uh, want jij, hebt, jij, jij speelt ook met uh, best wel bekende mensen, toch? Met, in het buitenland. Of, of, dat kan toch niet kloppen, Frank, dat ik ergens las dat je met Mick Jagger... Oh Mick Jagger. Nou wij hebben een keer gespeeld met de op de wrak, op een feest. Stel dat we met Mick Jagger hebben gespeeld, dat klopt niet. We hebben een keer gespeeld op een feest van het heet volgens mij enigma pictures of En dat is iets wat hij, waar hij de producent van is, wat hij betaalde. En we oh, speelden we op een okay. feest in Amsterdam op een boot. En toen was daar dus opeens Mick Jagger. <coughs> dus dat was, was en die begon te dansen, ook. op Sweet Georgia Brown. Oké. Okay. En, uh, en toen was toen speelden we nog met een andere drummer, Midas, die was dan nog wat jonger. En die, uh, die, die stond toen naast hem aan de bar en die zei van, zoiets van: uh, Vond je de muziek leuk? En toen zei hij: uh, yeah, Didn't dance for a long time. Ah ja, nou ja. dat is te dat wel te wel gek hand, toch? Ja, ja. Ja. Maar op het Rosenberg-trio. <laughs> Rosenberg-trio, ja. ja, klopt, heb ik ook wel eens meegespeeld. Ja. Heb je die documentaire over Jimmy Rosenberg ja. al eens gezien? Van gezien, uh, Jeroen ja. Bergvans. Ja, wij spelen veel met een bassist, Arnold van den Berg. En die was een tijd lang de. Uh, vaste bassist van uh, Jimmy Rosenberg. Ja. En dat was, die documentaire werd toen voor het eerst gedaan in uh, Paradiso, Paradiso werd hij laten ja, zien. Ja precies. En toen hadden het, ze he? daarna gaven ze dat concertje. <coughs> ja, en toen, heeft hij, toen kon hij nog spelen. Toen, toen kon hij nog... hij nog spelen. Precies. En Arnoud die, was, die speelde toen voor het eerst mee. En die, had ook, die vroeg aan mij, vond het een beetje eng, van ga je mee. Dus ik ben de hele dag mee geweest met ja. die uh, ja. familie. Wat is een wonderlijke familie. Ja wonderlijke familie, wonderlijke documentaire. Ja. Ontzettend. Waanzinnig talent die jongen. Ja. Maar ja. ja. Je heeft ook veel met Birelli gespeeld. Ja, met Birelli moet je nagaan. Ja, ja want dat is ook zoiets, uh, lieve mensen. Dan hebben zij, heeft, ik, ik zeg, neem me lievelingsmuziek mee. En hebben ze uh, natuurlijk uh, prachtige muziek van Django Reinhardt meegenomen. En Birelli. Maar op LP's. Ja. Natuurlijk, want jij hebt helemaal geen CD's meer. Hè? Ja, ik had wel heel veel CD's hoor, maar ik heb ze allemaal uh, op mijn computer gezet. Dus eigenlijk is het juist. Ja, nou, modern wil ik niet zeggen, maar. Uh, heb ik, en heb ik ze allemaal aan mijn broer gegeven, al die CD's. Want ja. ze nemen Precies. zoveel wel ruimte in. Maar ik heb nog wel mijn platen. Moet jij een beetje water of iets anders? Ja, we ja, we geven even wat aan water. Ik heb ook Mida gaat er ondertussen over uh... zijn ja, nek? Ja. Nee, ja. goed. in de uh, Misschien is leuk dan. Zullen we even dat stukje van Django. Heb je dat nog eruit gehaald, Vincent? Uit de... Zullen we een stukje Django luisteren? Wat gaan we luisteren? Nou, dat uh, het enige wat hier uh, in de computer zit. Ja, Oké. Okay. Uh, <coughs> even Stefane Grappelli en Django, Reinhardt, ja, maar... Wat we van Django kennen is echt die bezetting met slaggitaar, solo-gitaar, bas en viool. Ja. Dat is het bekendste. Hij heeft ook al... Dit was dus met piano bijvoorbeeld. Ja. Hij heeft allerlei andere dingen ook gedaan hoor, maar dit is niet het meest typische django nee, nee, nee, sorry. Sorry, ah, denk, nou, dat is helemaal niet sorry, want nee. het is juist heel leuk. En ik, hij heeft later, is hij elektrisch met drums en zo. Dat is juist heel, heel erg goed. Ja. Maar mensen willen dan altijd nee, dat de oude werk is het beste. Ja, dat is vaak. maar het is natuurlijk onzin. Ja, onzin. Ja. Goed, wat gaan je doen? Ja, we gaan dan, laten we dan Sweet George Brown doen. Dan had ik ja, het ja, ja, ja, ja, dat is te gek. Kijken of ik ook ga dansen. Ja, moet in, je wel de, in een maestro versie. Ja, ja, op een gegeven moment in, in een maestro versie. Oh, Oké. Okay. Nee. <laughs> But oh, so sweet is sweet Georgie Brown. They'll sigh and wanna die for sweet Georgie Brown. Tell you why, you know I don't lie, not much. It's been said to noxum that when she lands him down, when she came, why it's a shame how she fools around. Feller, she can get a feller. She ain't mad. Georgia named her, Georgia claimed her, sweet Georgie Brown. Uh, moeten jullie nog beroemd worden in Nederland? Willen jullie dat? Nee, want jij wil ja, achter die computer zitten. Als het via dit kan? Gilles <laughs> ja. uh, is wel alleen maar achter de computer zitten. Ja, nou, als het kan, zou kunnen. Ja? ja? Meer spelen? Leuk? Uh, graag, ja. Maar we, op zich spelen we best veel. Ja. De laatste tijd. Maar het kan altijd meer natuurlijk. Uh, hebben jullie ook, uh, uh, of is dat meer Frank? op het noord Jazz Festival, maar ja, die heeft echt al... Uh... Frank heeft inderdaad uh, Montreux, Noordsee. Ik je ja. kan het zo gek niet opnoemen. Oh. Ja. <laughs> Ja. Maar met de maestro's. Want uh, staat er iets op in het verschiet? Kunnen, kunnen mensen... Grote ja, grote festivals. Nou, of mensen, de, dat ze ergens naar jullie kunnen gaan luisteren? Uh, ik de website kijken. Ja, de, de, de, de maestro's.nl. Maar er staat niet nou, heel mag veel ik even, op mag even klagen over die website? Over Vreselijk is hier. Wat een rot ding. Vreselijk, hè? Heb jij hem gemaakt? Uh, na, nee, kijk. Na, nee, lang verhaal. Ik ga het ja, niet uitleggen. Nee, ik ja, heb hem echt niet gemaakt. Tumblr, Tumblr heet Tumblr, het. ja. Tumblr is gewoon is gratis, maar weet ja, je, want bijvoorbeeld, die mensen, deze mooie plaat van jullie. Hè? Ja. Fresh hair en business class, casual, but party hardy. Wow, je spijt hem ja. gewoon. Maar die willen dus ze natuurlijk wel allemaal nu misschien wel ja. hebben. Maar, da maar dat, kan, ik, kan, dat is helemaal onhandig op jouw uh, site. Kan Mijn lopen? site? Ja, op onze site. Nee, maar je dus. nemen, maar dat moet, dat, ik vind het een goede tip, dankjewel. De, okay, nee, maak maar, het wat overzichtelijker, Maar want binnen, ik heb echt zitten vloeken die... vandaag vanochtend S toen oh, ik daar, sorry. Ja. Maar binnenkort staat hij op iTunes en, en Soundcloud. Of Soundcloud staat hij al op, op Spotify. Okay. Nou, dat is het is, Op dit moment is hij via de digitale snelweg onderweg. Okay. Maar de, de Facebook is Facebook? Uh, veel... veel, veel <laughs> ja, een beetje traag, de digitale snelweg. Nee, maar Facebook is veel up-to-dater. Up-to-dater. Up-to-dater. All right, nou, dan ga ik daar eens kijken. Hé, hey, en een uh, uh, groot festival weer volgend jaar? Ik hoop het. Op dit moment oh, gaan alle... Nog? Gaan alle dingen. We hebben dingen... een heel leuk festival in Frankrijk waar we spelen. Oh, dat, dat is ook dat, leuk. Ja. Dat zou leuk zijn, als jullie daar weer ja, gaan. Ja, ja. Oké. Okay. <laughs> Goed. Nou, laat nog wat horen. Oké. Okay. Oh, we hebben nog zeven minuten, kunnen we nog twee nummers doen. Nag exactly And exactly like you. And exactly like you. exactly like you. <laughs> en Pepper de Pep? Of wat is dat? Pep, Pep, Ik Oké, doe eventjes Pep, Pep. Maar de, m, ja, zullen we pep? maar dan moet, moet iedereen thuis die nu aan het luisteren is. Dat ja. zijn er natuurlijk, dat is natuurlijk half Nederland. 24.000. Ja, ja. 24.000, okay, precies. Die moeten allemaal meedoen. Hmm. Oké, okay. okay. ja. Begeleid nou, Weet je wat we doen? Ja? Yeah. Doen we eerst een ander liedje en dan sluiten we af met Pep. Cliff, cliffhanger. Oké, okay, is goed, oké. Okay. de Pep. Oké, okay. right. I know why I've been waiting, I know why I've been blue I pray each night for someone exactly like you Why do we spend money on a show or two When no one does those love scenes exactly like you do You make me feel so grand. I got to hand the world to you You seem to understand, each foolish little scheme of scheming Dream of dreaming, why my mother taught me, she taught me to be true, she met me for someone exactly like you.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 Exactly like me exactly like yeah! <applaus> Oké. <Okay. applaus> Heer. Nou heerlijk: ik zit naar de website te kijken. Jullie doen het, je pakt het ook maar gelijk uh, wereld-internationaal uh, aan? Want je hebt natuurlijk veel fans in het buitenland. Omdat je vaak in, in, je doet in het Engels doet. Ja, alleen maar in het Engels. Ja, nee, nee, maar omdat you we want in an, international an international career. Een it Ita yeah. Italianen, dus het, als je het Nederlands doet, dan snapt de, de helft het niet. Het niet ja. Nee. Wat zei je? Met, nee, die Italianen spreken ook geen Engels. Nee, nee? Maar, maar beter, goed, dan, ben beter dan, Engels, dan Nederlands. Dan nee. Nee. Daarom, uh, ja. En wij spreken weer helemaal geen Italiaans. Nee, dus dat, is, dat is, moet ja, ergens. Right. En, de en de Hongaren. Ja, oké. Okay. Ja. Gaat zo dus, maar door. Is uh, pepper de pep? Uh... Pepper, pepper de pep. Moeilijk ja? niet. Laten we hem een keer proberen. Maar een korte variant, op mij betreft. Want het is een, best een uh... Maar moet wel dat de... lang niet speelt. Het concept oh. moet eerst uitgelegd ja, worden. Het concept uit. moet uitgelegd worden. Ja? Het okay. is een amazing lied. Ja. Jelle heeft het geschreven. Moet ik het uitleggen? <laughs> ja. ja. ja? <laughs> en nou, en het, het idee is dus dat je het hele publiek moet meedoen. En het, het, uh, de tekst is het Dus ja. het is een internationaal lied. Ja. Zelfs Italianen, Hongaren, die begrijpen het allemaal. Pedebedep. Of we pe pep de een pep kan houden. Maar het gaat om een pep dit Het is een pep pep. pep pep. pep pep.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 I'm a da bah Het komt goed uit dat volgens mij, als we aan de andere kant van de lijn luisteren, horen we niemand meezingen. Er heeft niemand Precies, moeten we nu een versie doen dat iedereen meezingt. Oh, precies. Dus we gaan eruit met padab. En dan moet iedereen meezingen. Oké, we gaan het komend controleren. Jij zingt ook mee, ik zing ook mee. Laat het maar lekker open staan. Twee, drie. Rabbeab